Shut up and drive. ja dat was hem uh, gewoon uit de bocht uh, gevlogen nou uh, de laatste fase van uh, deze DTM wedstrijd uh, die is ook uh, bezig zijn beslag uh, te krijgen als het goed is uh, gaan we over naar het uh, circuit uh, Zandvoort, daar kijkt uh, Willem van Densen nou naar die slotfase van de zesde race in het DTM kampioenschap Willem ja, en de team uh, inmiddels alweer hier op het uh, park wordt, uh, als we dat toch met de getallen bezig bent. Ja. <laughs> en, om het, en om met de getallen uh, verder te gaan, ja, de kop. En dan hebben we het over Kerry uh, Pepper uh, die een voorsprong heeft. 1,3, 100, een ook Paul uh, die hij staat bij de... Actief in de uh, ja, die gaan uh, zo dadelijk uh, start- en finish-lijn uh, passeren. En dat doen ze dan uh, om de laatste uh, ronde in te gaan. Een uh, race uh, met op een derde plaats, Timo Scheidert, Timo een man uh, van pole position. Uh, ja, uh, Waarvan we dan kunnen zeggen dat hij uh, de kans op de goede race heeft tijdens start. Hij kwam daar niet goed weg, uh, ligt nu op een derde plaats en hij uh, ligt een kleine 12 seconden achter op uh, de tweede plaats. Als je dan uh, alles bij elkaar kunt van uh, wat dat uh, gekost heeft om terug uh, te komen op die plaats, 3 van plaats en als, uh, ja, Dan kun je wel stellen dat hij zich wel degelijk had kunnen bemoeien met uh, de strijd om uh, de eerste plaats. Wanneer ze elkaar op de uh, gaan vallen. Dat gaat uh, echter niet gebeuren uh, dit keer. De uh, eerste plaats, ja, er moet veel gebeuren wil dat niet zo gaan. Uh, die gaat uh, richting uh, Jerry Peffert. Jerry Teffert, uh, ook uh, vorig jaar hier al weer naar uh, Peffert. Uh, ook actief uh, in Formule 1. Af en toe nog uh, bij ver en uh, voert hij wat uh, tests uit. En uh, ja, die jongen uh, die uh, heeft uh, koffie uh, gekocht hier jaren geleden al op uh, Zandvoort uh, toen hij uh, Europese uh, Euroseries uh, Formule 3 uh, van inhaalde. Hij deed dat hier uh, tijdens een uh, TTM weekend uh, op Zandvoort. Ja en zo post, uh, ja, dat je uh, bij hem toch ook wel uh, goede gedachten naar boven brengt. Zeker na vorig jaar hier de overwinning in en en dit jaar gaat hij dat weer doen. Hij is daar weer direct eind op. Uh, de man met de slagswiste uh, geblokte plaat staat klaar en uh, ja, Kerry Peeters is de die hem uh, als eerste uh, ziet. Met op de tweede plaats Paul uh, uh, Di Resta. Uh, naar Timo Scheider uh, die uh, is nu uh, richting uh, geblokte plaat. ...op de derde plaats. zal er aan één kant blij mee zijn... na zijn bevloot de stad. En aan de onderkant... ...op het gevoel hebben van hart... ...voor mij veel meer in te wordt dan Matthias Exer... ...vijfde en dat is toch een heel mooi mooie... ...sterke optreden van... Mij. Miguel uh, Molina, ja, dat de deed het dit jaar in uh, de DTM. En uh, ja, we hebben hem dit weekend op geen enkele fout kunnen uh, betrachten. Zesde wordt dan uh, Oliver Jarvis. Zevende, de leider in het kampioenschap uh, Bruno Spenkler. Achter, Tom Cech. En dan gaan we de negende, uh, dat is uh, Roland Schumacher. Tiende is een green elfde Prema en twaalfte dan ook voormalig voormalig voormalig rijder David Coulthard. Ja, euh, nog even één, één ding, Willem. Uh, er, er was ook nog een uh, bepaalde politiek uh, bij, uh, bij Audi rondom die Alexander Prema. Als ik het wel had prima. Ja, Prema, die, die Zat hij uh, zat op de schopstoel nou? hoorde ja, ik dat nou ja, goed? Hij, ja, die is elf geworden en hij heeft dit jaar een en ander uh, ja, in de ogen van de uh, leiding daar bij Audi Die gedaan en hij heeft min of meer uh, vanaf uh, direct die uh, gele kaart al uh, toegespeeld. Dus ja, dat uh, kan best. En uh, dan zeg ik zojuist van, uh, ja, Molina, ik heb ook geen fout zien maken. De 4 is geweest. En ik zie hem middags staan op een plekje waar je niet wil staan met de auto. Maar hoe dan ook, hij is dus 50 uh, en eindig. Ja. En die prima, ja, of uh, die volgend jaar nog bij Audi uh, afkiet zien... Uh, ja, dat is uh, voor iedereen een vraagteken. Maar het grootste vraagteken uh, zal dat voor Promel zelf nog zijn op dit ogenblik. Goed. Willem, dank je. Dan wil ik ook nog even ja, een mooie race. Hoogspanning. We hebben ook leuke gevechten gezien. Uh, onder andere tussen Green en uh, Schumacher. En... En uh, ja, dat is allemaal gebeurd dit weekend uh, onder het oog van uh, wat de circuit opgeeft uh, 39.000 toeschouwers. Dat is een, is een keurig aantal toch, evengoed. Met allerlei evenementen zoals sale in uh, de buurt, dan uh, doen wij het niet slecht. Met deze ja, zeker niet, uh, zeker gezien uh, wat er in Rotterdam is, kam, is uh, waar je uh, natuurlijk ook een ja. hoop uh, autosportfans weghaalt en dat uh, je dan toch nog uh, met zo'n aantal komt, dat mag er zijn. Ja, nou in ieder geval uh, de DTM race van 2010 op het circuitpark Zandvoert uh, zit erop. Uh, of er ook een uh, editie een van 2011, dat zullen we in deze dagen moeten gaan afwachten. Dankjewel Willem voor uh, dit moment. Oké. Okay. Okay. Dat was uh, collega Willem van Densen vanaf het uh, circuitpark Zandvoort. Uh, ja, Ik zei al... Uh, dat zal deze week moeten gaan blijken. Dan wordt er geëvalueerd... door de DTM-leiding. De ITR-organisatie die ook onder andere... de promotie van de DTM ter hand neemt. Dat zijn de mensen die er onder andere over gaan. En of Zandvoort dan ook... een aantal goede rapportcijfers is... dat zal deze week dan duidelijk gaan worden. Uh, de DTM van 2010 zit erop. Uh, 39.000 toeschouwers vandaag geweest. Nou, dat is... Uh, Best behoorlijk wat. Behoorlijk wat nog. En dat afzettend uh, met uh, allerlei andere autosport uh, evenementen in het land wat betreft Rotterdam. En een maritiem evenement in Amsterdam... Dan, Doe doen wij het, dan doen wij het toch niet uh, helemaal verkeerd. Nee, daarom. En we hebben natuurlijk hier... Na, de, de afterparty is gewoon niet de gezellig. De afterparty hard, hè? kan ingezet worden. Want ja, ja, ja. hiervoor, uh, onze deur, staan een aantal tenten. En er kan nog uh, leuk gegeten worden. Moet wel ergens uh, bij een kassa even 10 euro aftikken voor een paar koppen. Die zijn niet geldig voor een taxiritten op het circuit, hoor. Dat... Nee, dat, dat niet. Nee, dat hadden we ondertussen wel begrepen. Dat hadden we wel na, begrepen. Ja. Uh, dit is uh, voorlopig, uh, ja, wat, wat betreft het circuit, uh, voor het laatste geweest. Um, laten we maar weer eens een stuk muziek uh, gaan is draaien. Goed, doen we. letter which mm -hmm. I did not sign. there's no end and no beginning.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 Dat was in ieder geval Snow Patrol. Uh, een van de, de sensaties ook van uh, Lowlands. Hè? Want daar hebben wij beiden een interesse. Geloof ik. In gehad. Ja klopt inderdaad. <laughs> Over en Lowlands. Toevallig heb ik het, uh, het gisteravond gedekken. Inderdaad even uh, zitten kijken. Van de feit bij Rode om Nederland 3. Ja. Hele eventjes, opvallende een, band zaten. Hele drie. opvallende bands inderdaad. En toen het, het ze Zou dat ik hem even aanzetten. Daarop was het ineens. Hey Snow Patrol. Oh wacht even. Blijf even kijken. Uh, stonden toevallig <laughs> in uh, de, groot, de grootste tent. De Alfa tent. Ja. Die hadden de, de. Daar konden de. de, de de meeste niet. Ik geloof 18.000 toeschouwers konden erin. Ja, klopt. Ik uh, zei geloof ik, uh, dit jaar 6, 7 podia's? Ja, daar hadden lustig. ze het wel, is wel over, ja. Het is wel jaar inderdaad ongeveer dat aantal. Ik, ik heb even verder verleden. Mm -hmm. uh, denk de opleiding voor beveiliging ook. Daar was ik uitgeleid geweest aan het beveiligingsbedrijf wat er ja. ontloopt. Dan heb ik op de backstage podium gezeten gestaan uh, ja. van het Alfa podium. Uh, ja, en, en een, nou ja, heel gezellig zitten barbecue met uh, Fallen of Criminals. <laughs> ja, op, ja, dat, dat soort jongens uh, lopen daar dus ook rond. Uh, wat mij ook opviel was een andere band. Die heb jij ook gezien. Triggerfinger. Juist. Ja, dat, dat, is, dat is iets voor, voor de donderdagavond. Ja, wou... Voor de mensen die zitten te luisteren, waar hebben we deze twee snuiters het nu over. <laughs> nou, dat heeft met Snow Patrol te maken. De, de, een van de blikvangers van Lowlands 2010. We, er is ook één iemand van ons aanwezig geweest. Dat is Menno Hoekstra. Dus we horen donderdagavond sowieso hoe dat er geweest is. En zullen we uiteraard een aantal van die dingen erin hebben zitten. Dat sowieso. Uh, maar uh, ja, we hebben natuurlijk ook nog even andere feiten. Weer terug naar de dag van vandaag. De wan van de dag, zoals dat uh, soms nog wel heet. Uh, de winnaar van vandaag heette Gary Pavett. Dat doet hij dan voor de derde keer uh, in de geschiedenis van de Zandvoortse DTM dan. Want uh, daar hebben we het dan over. Uh, vorig jaar uh, wist hij al te winnen en dit jaar doet hij dat nog een keer. Paul Di Resta werd uh, vandaag tweede. Dus Mercedes staat er goed op in Zandvoort. Dat is wel eens anders geweest. Ik kan me nog wedstrijden herinneren. Van 2006, 2007 en 2008 toen Mercedes helemaal niets te vertellen had. En dat Audi eigenlijk uh, voor uh, ja, min of meer uh, het heft in hand had. Maar Mercedes heeft uh, vandaag uh, toch weer uh, laten zien dat ze wel degelijk uh, ook hier in staat kunnen zijn om wedstrijden te winnen. Dus Perfect wint. Tweede werd uh, dus die Resta En derde werd Timo Scheider. Hè? En dat had hij uh, het liefst anders gezien. Hij wist zijn uh, mooie pole position die hij gisteren wist te veroveren niet uh, te verzilveren in een uh, mooie overwinning. En we hebben allemaal kunnen zien dat het allemaal een beetje tegen zat voor Scheider. Hij kwam niet weg bij de start. Vierde werd Matthias Ekström trouwens ook een winnaar uh, geweest hier op het uh, circuitpark Zandvoort. Geloof twee of drie keer zelfs. En dan hebben we op de vijfde plaats uh, Miguel Molina. De, de verrassing van vandaag. Hij mocht als vierde vertrekken. De zesde plaats was voor Oliver Jarvis, ook geen onbekende. Hij was een van de winnaars winnaar geweest van de A1 GP, de hoofdreis de laatste zelfs die wij hier mochten organiseren in 2008 was dat. En Spengler, de leider in het klassement, werd vandaag zevende en. Tomtjeek, Martin Tomchik, van een van de Red Bull Audis. Die werd achtste teamgenoot trouwens van, van uh, Matthias Ekström. De stand is als volgt. Spengler had uh, een uh, riante voorsprong, maar van die riante voorsprong is er, zijn er dus nu nog maar negen over van de zestien die hij had. Want hij kwam hier met uh, 42 punten aan. De rest uh, stond ver achter. 26 punten uh, daarop stond andere uh, Carey Paffett. Maar die uh, wist uh, vandaag uh, een belangrijke stap in de richting van de eerste plaats te zetten door deze winst. En die staat nu op de tweede plaats met 35 punten. De derde is voor de, de schot Pauli Resta met 33 punten. En ja over schotten gesproken um, we hebben in ieder geval David Coulthard in het hele stuk verder niet uh, gezien. Hij heeft wel een poging ondernomen om naar voren te komen. Maar punten zaten er voor de andere schot er dus niet in. Geen schot in de zaak om het maar zo te zeggen. Nou we gaan eens even kijken of we uh, met ik, uh, dat ik met één knopje hier op de pc een, uh, een plaatje kan instarten, dat uh, moet haast wel lukken nou eens even kijken, nee er gebeurt helemaal niks dan uh, uh, ga ik het nog een keer doen maar dan gewoon met de, de muis en dan krijg ik iets van Alphabox en dat klopt ook nog en dat heet Cinder Shell twee keer achter elkaar gaan draaien. Uh, als het goed is, moet ik nu iets anders uh, krijgen. Kijk, de winnaars van de Eimond Popprijs, gewoon bij ZFM op de radio. Hier zijn ze. Against all odds. En oude heer. Dat waren ze, de winnaars van de... Popprijs. Uh, voor de mensen die thuis denken van, wat is dit? Nou, uh, normaal gesproken is dit ook iets wat je op donderdagavond hoort uh, te horen. En niet op een zondagmiddag eerlijk gezegd. Goed, uh, dan uh, om het weer even enigszins weer op een uh, normaal niveau terug te brengen, heb ik dan toch iets uh, gevonden wat, uh, wat beschaafder uh, klinkt. Weliswaar ook nog onbekend. Maar het zit er wel aan te komen dat dat uh, vandaag of morgen in, uh, in de landen wel te horen is. Ik heb het over Hotel Wazinski en Nursing home. Met, uh, het is toch ook niet te geloven. Ja, pak even die microfoon erbij. Je zit er nu toch uh, gezellig uh, bij, hè? Uh, Pascal, mag microfoon 3 er ook even bij? Dankjewel. Natuurlijk uh, wat. Want, uh, nou ja, je bent hier zojuist aangeschoven. Ja, gezellig. Doet hij het niet? Nee, hij doet het wel. Het was uh, me wel een DTM-waardig uh, deze uh, dit weekend, toch? Ja, het DTWM is altijd indrukwekkend. Uh, natuurlijk, yeah. de auto's, de mensen die erin rijden, het zijn allemaal uh, prominente namen. Yeah. Ja, het geluid. Ja, de snelheid, uh, de actie, uh, op de baan de actie in de pits, uh, ik bedoel uh, ga daar maar ons dan. Jaap uh, vier uh, wielen wisselen binnen vier seconden ja <laughs> nou, een hey, joh, maar ik, ik wil toch niet die ene openmonteur monteur uh, zijn die toen jaren geleden het op zijn geweten had dat een, hij uh, een bandje of een wieltje bij Timo Schaider niet goed opzette, waardoor uh, Schaider uh, als eerste toen bijna een Opel aan een zegen kon helpen en dat is toen de tijd uh, door zo'n actie uh, omzee geholpen. Ja zeven maar dan hebben we het alweer over 2003, het is nu 2010 jongen, Ja, nou, ja dus ik heel andere tijden, ja. dingen worden geperfectioneerd en oké okay, ja. het zal nu ook nog wel kunnen gebeuren, maar de kans is minder groot als toen. Ja. Uh, toch is het altijd wel een actievol moment hè, als je binnenkomt en uh, twee keer toe. Ja. Uh, ...dat je toch even op scherpen uh, moet staan. Want het gaat toch wel om, uh, posities, uh, om goede posities in de wedstrijd... ...als je, zeg maar, een uh, Diresta of een Peffert uh, heet. Nou, voor iedereen gaat het op. Dat hebben we gezien aan uh, Bruno Spengler. Uh, kijk, als we aan het eind van de race kijken... Uh, ...Timo Scheider is derde geworden. Spengler heeft het eerste deel. En na de eerste pitstop, constant voor Scheider gelegen... ...en ja. eindigde als zevende of achtste... En die was uh, totaal ontevreden over de pitstop, niet over de deur daarvan, maar ja. van het moment. Dat is een uh, strategie die wordt bepaald door de teamleiding. En ja, hij vond uh, dat ze dat verkeerde moment hebben gekozen, want voor hem waren al Rockefeller en Jarvis geweest. Ja, daar rijden je wat eerder op uh, nieuwere banden, dus die waren sneller. En op het moment dat uh, Spengler de pits uitkomt, waren die hem voorbij, ja. En daar baalde hij flink voor. en hij schreeuwde van ja jullie let alleen maar op Timo Scheider, maar er zijn meer auto's ja. op de baan. Ja. ja, en terechte opmerking dan ook. Uh, uh, en zeker uh, ja, van de voorsprong die hij had, de 16 punten, zijn er nu nog maar 9 over. Ja, dat zal Mercedes geen pijn doen, want mm -hmm. dat is ook uh, richting Mercedes Rijder uh, mm -hmm. weer gegaan. Want we, ja. we hebben Peffert, we hebben Spengler en die Resta en Die twee, de laatste genoemde, die komen wat dichter bij Spengler. Dus ja. ja dan blijft het toch een spannend kampioenschap voor het publiek. Maar ook voor de rijders. Die moet op scherp. Alles moet op scherp blijven. Ja, heeft men daar ook van geleerd van het verhaal van een paar jaar geleden? Want we zijn er alle twee getuigen van geweest dat er af en toe wel eens wel een handjeklap werd gedaan. Met teamorders. We hebben een situatie gezien dat er iemand het poot van het gaspedaal moest afhalen. Ik geloof Prema, een paar jaar terug bij Audi. Nou, ik weet niet of er ervan geleerd is. Ja, ja. Wat er misschien van geleerd is, is dat het minder opzichtig gedaan wordt. Ja. Maar ik ga niet zeggen dat het dit weekend niet gebeurd is. Nee. <laughs> Goed, dat zou, het, het kan dus nog altijd uh, gebeuren. Ja, dus. ik bedoel, ja, bij bepaalde dingen kan je vraagteken zeggen. Ja. Dus, als ik bijvoorbeeld kijk naar zo'n Molina gisteren met de kwalificatie. Die jongens heel snel. Mm -hmm. En bij de laatste vier wordt hij in een vierde. Reden in tijd. Die dit hele weekend op topsnelheid niet gedaan had. Zo langzaam was die in verhouding. Ik denk dat daar op de opdracht was. Joh, jij wordt vierde maximaal. Want als jij vierde wordt. Staat jij er in ieder geval verder voor. Mm -hmm. dus ik kan me, dat, kan ja, me daar nou, iets bij voorstellen. Ja, ja, ik zeg niet dat dat gebeurd is. Maar dat zou heel goed kunnen. En ja, Wat is daar fout aan? Ja, Samolina. In de rangorde wat verder omhoog komen. Bij Audi. Naar nou, dit... Uh met deze prestatie. Nou ja, ik weet niet, één race is daarin niet bepalend uh, mm -hmm. natuurlijk. Maar hij heeft zich hier in ieder geval van een hele goede kant laten zien. Ja, en dat, en dat, het, dat, dat, ja het schaadt hem zeker niet. Nee. Uh, nou zei ik ook in de uitzending uh, dat Albers uh, waarschijnlijk, uh, dat, dat hadden we uit een uh, artikel van een krant van een landelijk ochtendblad, hadden we dat uh, op, weten, uh, ja, op weten te, te maken. Weet jij er iets van? Volg je dat ook nog? Ik denk dat dat wel vaker in de krant is gestaan. <laughs> ja, maar goed. Ja, maar goed maar, uh, ik ja. Know, dat is een jongen die zijn top in de autosport heeft in de DTM gehad. En ja. Het blijft hem altijd boeien natuurlijk ook. En ja, uh, hij zou gek zijn als hij de mogelijkheid heeft om dat niet te doen natuurlijk. Mm. Maar ik denk dat hij het wel op een andere basis zou willen... als dat hij uh, de laatste DTM optreden van hem bij uh, dat Audi-team van Collis geweest is. Hij, ja. Gisteren was hij hier bij uh, Audi... Ja, dat is een netwerk wat hij heeft. En dat moet je natuurlijk altijd warm houden. Vandaag was hij er niet, want hij had wat belangrijks in uh, Rotterdam te doen. En hij niet alleen, maar zijn vrouw ook, <lacht> Loren. Ja. Ja. Maar ik denk, dat houdt hij toch altijd, die contacten. Ik denk niet dat hij voor zichzelf al de beslissing heeft genomen van... Nou ja, ik heb een hele mooie carrière gehad. Weet je wat, ik stop ermee. Doet die kan zich voor? Ja, ja pakken dan. natuurlijk. En dat is <much> helemaal gelijk. Want ik had het over zijn vrouw. Ja, die heeft een boek geschreven... Uh, uh, ...pumps in de pitlane... ...of pumps in de paddock... Oh, oh, is ja, ...dat is, wordt gelanceerd vandaag in uh, Rotterdam... En mm. uh, ...Lise Loren kennen... Nou, ...een boek Werm uh, Peurzang... Ja. Nou, ...die weet wel hoe een goed en boeiend boek uh, is... ...dus dat zal best een heel leuk... Uh, ...zeker voor de autosportliefhebber... ...om een wat... Ja, het, het is niet alleen waarheid. Het is, ja, het is een boek over de autosport en het gaat over. Oh. Ik weet niet of het een uh, biografie is. Ik denk het haast niet. Maar het gaat maar over, over vrouw, de vrouw van een coureur ja, ja. die wat begint met een engineer en zo. Dus, oh, ja. Het zou ook <laughs> nog zelfs een roman kunnen zijn, kunnen zijn. Ja, dus. zo een beetje, zo'n soort boek voor hem. En dat is uh, leuk. Maar over Chris, ja. Dat hij dat kan, dat heeft hij bewezen, in, zeker in de jaren dat hij bij Mercedes reed. Ja. Ja, toen, nee, ja, ja. Ja, ik kan me voorstellen dat op dat moment uh, zijn speerpunt toch lag. Ik denk dat dat voor een heleboel coureurs is, uh, in die fase van een carrière. Mm -hmm. De mogelijkheid Formule 1 doet hij zich door, ja, voor. Ja, al is het in een uh, slecht team of achteraan, dan pakken ze die. En daar heeft hij zich een beetje mee buiten beeld gebracht... Uh, bij Mercedes, maar ja. ja, ik denk dat hij graag uh, terug wil in zo'n DTM-circus. Ja, het, zou, het, zou, uh, het zou gewoon ook kunnen in dit uh, verband. En wat er in het artikel zelf uh, wordt gesuggereerd, met de, de lopende onderhandelingen uh, tussen de DTM-organisatie en het Secure Park Zandvoort. Ja, dat heb ik uit het artikel dan een weten op te maken van... Uh, luister eens, als wij dus nog uh, volgend jaar weer een DTM uh, willen hebben, dan uh, zou het toch wel prettig zijn als we weer een Nederlander in dat uh, circus hebben rondrijden. Ja, tuurlijk. Als je kijkt naar de afgelopen weekend, nou, 39.000 zeg 40.000 toeschouwers is een heel ja. mooi aantal natuurlijk, ja. maar ik denk op de momenten dat Chris mee reed en dat hij hier voor de overwinning streed, ja. toen zaten er toch een klap meer. Ja, dan is het ook belangrijk natuurlijk. Ik ja. bedoel, we zien niet voor niks een Chinees rijden bij Mercedes, nou, die doet mee, maar er is ook een race in China en ik denk dat dat ook van een van de punten is waarom die jongen ook in de DTM actief is, ja. zodat in China ook wat meer mensen komen kijken. Ja, uh, we hebben het over de deze in China die als laatste ge geprogrammeerd staat. Ja, ja. De DTM komt dus ver buiten zijn grenzen nu. Uh, voor het eerst geloof ik. Hè? Want dit was niet eerder uh, ooit Nee, ze zijn ooit eerder in China geweest. Nee, uh, toen waren de putdeksels niet helemaal... Uh, dan <laughs> hebben we het over de A1. Nee, ook, ook met de DTM. Oh, dus ja, de ook met ja. de putdeksels. <laughs> Goed, uh, dat was even voor... Nou ja, eens even het nabeschouwen van um, nog even over het bijprogramma: we hebben de Formule 3 gezien. Ja, de Formule 3 gezien uh, met uh, ja, verschillende winnaars: twee races, twee winnaars. We hebben de Porsche Carrera Cup gezien, een uh, race waar een Nederlander, in mijn ogen, toch wel een heel goede zaak gedaan heeft. Ja, van Lagen, die donderdagmiddag uh, gebeld mm -hmm. wordt. Wil je heb je tijd, ruimte nou, je was erbij dat jaap ja. zegt, ja, wat moet ik anders het weekend op de bank zitten. Ja. Prima, ik kom. Nou, die heeft het heel, heel goed gedaan. Die ja. heeft zijn teamgenoot Nick ten uh, Die heeft nog kans op het kampioenschap. Nou, die heeft hij laten gaan. Die is eerste geworden. Jaap tweede. Daarmee puntjes bij de concurrentie van zijn teamgenoot weggesmokkeld. Heeft dat gedaan bij een. Uh, heel gerenommeerd team van ja. Frans Konrad uit uh, Duitsland. Nou ja, misschien brengt dat hem ook weer wat verder in zijn carrière. Buiten een hele mooie tweede plaats. Want onderschat dat niet. Als je tweede wordt in zijn uh, carrièrecupwedstrijd. Dat is een heel mooi resultaat. Ja, uh, vandaag er werd ook nog gezegd van. Uh, weet je iets over het circuit van Zandvoort af? Dat was ook zo'n mooie. er uh, is ja, nog dat, gevraagd aan hem. Dan vroegen uh, ze uh, uh, hem. ken je die baan? Ja. Ja. Ja, oh, ja, ik weet wel waar die is. Ik weet wel waar het circuit ligt. <laughs> <laughs> zo werd dat gekscherend gedaan. Vond ik vond ja. het wel trouwens een heel aardig verhaal hoe hij dat vertelde. Er was ook nog een andere Nederlander actief in de Porsche Cup. Daar hebben we weinig van gehoord. Uh, Olivier Tielemans. Reden hij in de bezemwagen? <laughs> ik weet het niet. Uh, ja, Tielemans, dat is uh, verhaal apart. Uh, de man heeft een uh, aantal keren uh, in, in een aantal diverse klassen uh, gereden. Formule Renault, daar is het allemaal mee begonnen. Uh, daarna heeft hij ook nog een, een tijdje, nog wat zeg ik, een korte tijd in de WTCC gereden. Hij heeft zelfs nog in die ene race uh, hier in 2007 nog en ja, ook Ja, WTCC en ook DTM heeft hij gekeken ja, hoe je er ook over denkt, uh, hoe hij rijdt en uh, manifesteert zich op de baan. Uh -huh. Hij heeft het toch voor elkaar gekregen dat hij in die beide klassen actief geweest hij is. Hij heeft wereldtop gereden, ja. Hij is... Uh, bij de, bij de wereldtop, wereldtop geweest. Ja. Heeft ja. Ja. Ja, okay. uh, dat, uh, hij van Dirk bijgezien. Ja, oké. Maar goed, het was uh, wel uh, een amusant uh, voorval. Hij was ook uh, op een gegeven moment uh, bij de training van de Porsche Carrera Cup uh, vrijdag, de vrije training er gebeurde van alles, die Stefan Wendt uh, ging onderuit in de, in de tassenbocht. Ja, uh, toen werd, nou. ja, werd er een code rood uitgegeven, na afloop was er een tweegesprek tussen Van en Tielemans, ja ik onthoud het publiek toch niet, en uh, daarbij liet Tielemans ik kom maar drie rondjes rijden, terwijl de rest van het spul minstens ah, ja. 7 tot acht ronden had gereden, dus waar ligt dat aan? Nee, de rest had niet zeven of acht ronden ja, nee, het feit was, hij zei van ik kom maar drie rondjes voluit rijden. Oh ja, maar ja. iedereen kon voluit rijden. Alleen zijn voluit was dan uh, 2.07 en de snelste zat op 1.44. Ja, dat, uh, dat was <laughs> dus het verhaal. Ja. Maar la, je, laten we ook uh, zeggen dat die slaat wel uh, wat meer naar voren. Zeker qua tijden. Ja. Maar dat je dan nog drie, vier seconden achter de... Ja, dan... Maar je moet, ook moet je, je dan niet af afvragen van wat je dan nog te zoeken hebt in uh, zo'n geval. Als ja, je, vindt al je vier moet, seconden. Je, achter... je moet ook dingen niet vergeten, natuurlijk. Hij heeft ook een tijd is hij niet actief geweest ja. in de autosport. En ja. hij heeft in zijn Porsche ook nooit een uh, circuit van dichtbij gezien. Dus ja, dat alles bij elkaar uh, ja. genomen. Maar goed, uh, zijn vader stond net te vertellen dat hij waarschijnlijk de rest van het seizoen gaat afmaken. Dus dan kan hij daarin ook uh, wat ervaringen uh, opdoen. Ja, duidelijk. Dat was het verhaal van Olivier Tielemans. ze hebben we nog eentje gehouden die we moeten doen. Dylan, Dylan uh, Koster. Ja, die een uh, Seat uh, Cup uh, mee heeft gedaan. Uh -huh. Dylan heeft daar ook wel eens een uh, volledig seizoen uh, in meegedraaid. Toen ging het hem wat beter over dit weekend. Uh -huh. Maar ja, nogmaals, het feit... ...dat je dat voor elkaar krijgt, dat je toch daar aan mee kan doen. Dan, ja. En vergis je niet natuurlijk ook zo'n uh, Seat Cup. Die jongens rijden ieder DTM weekend, die hebben hun test daar gehad, uh, noem maar op. Mm -hmm. Te, ja. Dylan heeft dit jaar in die auto totaal geen ervaring gehad. Dus, ja, nee. En dan ga je met mensen de baan op die al een seizoen of een half seizoen erop hebben zitten... ...die toch in een bepaald ritme, die veel meer bekend zijn met die auto, noem maar ja. op. Ja. Dan heb je, begin je met een achterstand. Ja, God, dat ook voor die viester die op een gegeven moment bij de Gerlag uh, daar uh, een uh, hoop onderdelen verloor. Want uh, als hij zo bekend is met de auto, uh, het kan wel eens gebeuren natuurlijk. Hè? Ja, dat gebeurt altijd. Ik bedoel, ja. uh, schade, door schade en schande word je rijk. In de autosport word je er arm <laughs> van, van <het> schade. <laughs> ja. Maar goed, ja. ja. Dat hoort er ook bij hem. Wat ja. dat betreft is het dit weekend... Nou ja, we hebben het dan over die uh, Seat. We hebben het ook gezien met de Porsche op vrijdag. Maar uh -huh. echt veel schade. Zeker in de DTM is er uh, op zich weinig uh, gebeurd. Dan zal de organisatie wel uh, prettig uh, in de oren uh, klinken... dat er weinig schade is uh, bij de DTM? Nou ja, vooral de teams. Uh, ja. Want dat is toch uh, een grote kostenfactor over het algemeen. Ja. ja. En de organisatie, ja... Dat je kan zeggen, het is altijd uh, knap geregeld bij DTM. Over het algemeen, ja. ja eigenlijk is het altijd op CPZ uh, goed geregeld, ik geloof ik. Ja, kan ik, niet ik, kan niet, nee, ik kan ook voor dit weekend nee. uh, eigenlijk uh, weinig nee, nee. Uh, rare, rare dingen constateren. Ja. Het is allemaal vlekkeloos, bijna allemaal vlekkeloos verlopen. Dus uh, DTM 2010 zit erop. We, we gaan op naar uh, weer een ander evenement. En dat is de Trophy of the Dunes, de Wijzenol Trophy of the Dunes. Maar dat is over een maand pas weer. Dat is helemaal, maar uh, vergis je niet, uh, de komende weken is er ook van alles op het circuit. Uh, ja? Wat er komend weekend staat, weet ik niet eens, maar het weekend daarna is er weer een DNRT-weekend. Nou, ook ja. altijd leuk. Uh, altijd toch? leuk. Ja. Goed, dankjewel. Oké. Okay. Uh, we gaan weer uh, terug naar de MUZIEK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 Voor de overstromingen in Pakistan is het land al meer dan 800 miljoen dollar aan noodhulp gegeven of beloofd. De Pakistanse minister van Buitenlandse Zaken heeft dat gezegd. Volgens hem moet Pakistan de donateurs dankbaar zijn. Het is erg bemoedigend dat het Westen zijn solidariteit toont, vooral in deze tijden van recessie, zei hij. De grootste bijdrage leveren de Verenigde Staten, die meer dan 100 miljoen dollar hebben toegezegd. Ook Nederland draagt een paar miljoen bij. De watersnood in Pakistan is nog groot, vooral in het zuiden. De politie in Rotterdam heeft een 19-jarige man aangehouden omdat hij een vriend van 17 zou hebben vergiftigd. De twee waren met nog iemand in Pernis bier aan het drinken toen de jongen plotseling onwel werd. Ambulancepersoneel ontdekte brandwonden in zijn gezicht en in het ziekenhuis bleek dat hij ook letsel had in zijn keel en zijn slokdarm bleek dat in het flesje bier waar hij uit dronk een bijtende stof was gedaan. In de andere flesjes zat alleen bier. De jongen ligt nog in het ziekenhuis. De man van 19 wordt ervan verdacht dat hij de bijtende stof in het bier had gedaan. Hij zit nog vast. Prins Willem-Alexander heeft op het ei in Amsterdam tijdens Zeel de traditionele vlootschouw afgenomen. Zo'n honderd historische schepen voeren langs het zeilschip De Groene Draak... Op het jacht zaten ook koningin Beatrix en prinses Maxima. Wim Alexander stond in zijn dagelijkse uniform van de koninklijke marine zelf aan het roer toen het schip kwam aanvaren op het ei. De vlootschouw is een van de hoogtepunten van Zeel. Ook tijdens de vorige editie van het evenement, vijf jaar geleden, nam de prins de vlootschouw af. Het weer tot slot bewolkt met buien. In de loop van de avond zullen wat minder buien vallen. Morgen is er veel wind en ook regen. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Maandag blijft het wisselvallig en dan wordt het koeler. Dit was het NOS Show.